9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. FNV-voorzitter Jongerius vraagt vanmiddag concessies van minister Kamp en werkgeversvoorzitter Wientjes. om de FNV-bonden alsnog achter de pensioenafspraken te krijgen. Ze hoopt op tegemoetkomingen nadat de 19 FNV-bonden er na 16 uur praten niet uit zijn gekomen. Om 6 uur vanochtend gingen ze zonder resultaat uiteen. Voorzitter van der Kolk van FNV Bondgenoten zei dat hij de voorstellen verwerpt en er niet verder over wil onderhandelen. Ook Abfacabo FNV is tegen, maar FNV Bouw sluit zich deze keer niet bij de tegenstanders aan. Abfacabo FNV en FNV Bouw hadden tevoren een nee-tenzij-standpunt. Ze willen dat mensen met een laag inkomen en een zwaar beroep nog steeds kunnen stoppen op hun 65ste zonder dat ze dat geld kost.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 waarin hij Amerika waarschuwt voor de macht van de grote bedrijven. In Noorwegen heeft de populistische rechtse vooruitgangspartij... bij de gemeenteraadsverkiezingen een zware nederlaag geleden. Van die partij was Anders Breivik tot 2006 lid. De man die in juli een bloedbad aanrichtte... onder jongeren van de Arbeiderspartij en een bomaanslag pleegde. De regerende Arbeiderspartij won en werd opnieuw de grootste partij... met bijna 32 procent van de stemmen. Voor de aanslagen stond de partij nog op verlies... De stemmen van de populisten gingen vooral naar de Noorse conservatieven... die flink wonnen en bijna net zo groot werden als de Arbeiderspartij. Nederlandse joden en moslims hebben een samenwerkingsverband opgericht... dat zich onder meer richt tegen het verbod op ritueel slachten. Initiatiefnemers zijn rabbijn Lodi van der Kamp... en voorzitter Ibrahim Wijbinga van het Islamitisch Begrafeniswezen. Ze hebben een brandbrief gestuurd naar de Eerste Kamer... die vandaag voor het eerst over het slachtverbod praat. De Tweede Kamer heeft er al mee ingestemd. Het Joods-Islamitisch platform wil verder de gezamenlijke godsdienstige waarden verdedigen en de dialoog tussen Jodendom en islam bevorderen. Bij de Miss Universe-verkiezing 2011 is de Nederlandse Kelly Wekers uit Weert niet geëindigd bij de laatste vijf. Wekers werd vooraf steeds tot de favorieten gerekend, maar kwam niet verder dan de laatste zestien. De Miss Universe-verkiezing werd gewonnen door Leila Lopez uit Angola. Het was de 60ste keer dat de verkiezing werd gehouden. Angela Visser werd in 1989 de enige Nederlandse Miss Universe. Het weerwisselend bewolkt staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Langs de kust is de wind krachtig tot hard. Vanmiddag en vanavond dan ontstaan enkele buien. De middagtemperatuur komt uit op 18 of 19 graden. AMBB verkeersinformatie. Nog 200 kilometer files. Er zijn veel ongelukken gebeurd tijdens deze spits. Toch lossen de files langzaam op. Dit zijn de opvallende files van dit moment. A1 hengelo Apeldoorn tussen Markelo en Lochem. 3 kilometer door een ongeluk. En op de A2 Utrecht-Eindhoven staat tussen knooppunt Empel bij Den Bosch en Bokstel Noord. 8 kilometer. Een ongeluk op de A7 vanuit Horen naar Zaandam. Tussen Purmerend Noord en Weidewormen. 4 kilometer. De linkerreis ook is dicht. En de A9 alkmaar Amsterdam Tussen het knooppunt Kooimeer bij Alkmaar en Kastrikum nog 11 kilometer door een ongeluk. Er is wel weer vrij. Lange tijd moest het verkeer daarover de vluchtstrook. A28 naar Utrecht tussen Nijkerk en Leusden, 14 kilometer. En in Friesland op de A32 vanuit Leeuwarden naar Heerenveen. Daar staat bij Akrum 4 kilometer file door een ongeluk. A73 naar Nijmegen tussen het knooppunt Rijkenvoort bij Boksmeer en Kuik 8 kilometer. Ook hier is een ongeluk gebeurd. En op de alternatieve wegen voor uh, de dichtgeslipte A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen loopt het ook vast... Eerst de N242 vanuit Heer Hugo Waard naar de aansluiting met de A9, 5 kilometer. En op de N244 vanuit Alkmaar naar Zaanstad. Daar staat tussen Alkmaar en Westgraafdijk 8 kilometer. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. De hoogte van uw energierekening is mede afhankelijk van hoe goed uw koel- en klimaatinstallaties zijn onderhouden.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 En Lara Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over negen. Agnes Jongerius van de FNV wilde de moed over het pensioenakkoord... nog niet opgeven vanochtend om zes uur. Maar om haar heen is een ander geluid te horen inmiddels. U hoort straks die reacties. Eerst terug naar dat moment vanochtend vroeg het moment dat het pensioenoverleg tussen de FNV-bonden definitief was mislukt. Na uren onderhandelen kwamen de voorzitters van de verschillende bonden vermoeid naar buiten. Met de mededeling dat ze het niet eens kunnen worden. De twee grootste bonden, Ava-Cabo en FNV-bondgenoten, trekken hun eigen lijn. Voorzitter Henk van der Kolk van FNV-bondgenoten. Er is geen besluit gevallen. Uh, op grond daarvan hebben wij gezegd van nou dan... Uh... Betekent het voor ons heel helder. Uh, wij hebben op grond van de ledenraadpleging stelling ingenomen: het is een nee. We willen onderhandelen over het aanvullend pakket. Het aanvullende pakket, daar zijn we het niet over eens geworden. Wij willen in ieder geval een, echt een hele grondige, stevige, duidelijke inzet van de FNV op verbetering van de positie van mensen met een laag inkomen, zodat die op 65 met pensioen kunnen. We willen meer zekerheid in de pensioen en we willen ook in ieder geval dat er aan de risicodeling het werkgevers gewerkt wordt of beter gezegd werkgevers meer betalen. En we vinden dat het onvoldoende is, dat, on, dat er te weinig recht wordt gedaan, is gedaan aan de positie in ieder geval van de achterban van de grote bonden. Want wij denken dat die in ieder geval ook een meerderheid hebben en de halve hebben we helaas, helaas moeten constateren dat uh, ondanks die 16 uur uh, dat we het niet eens zijn geworden. Ondanks deze woorden houdt Agnes Jongerius, voorzitter van de Vakcentrale FNV, hoop. Ze wil de moed niet opgeven. Ze heeft ook de voorzitters van FNV Bondgenoten in advocabo uitgenodigd om vanmiddag om half vijf mee te gaan naar Den Haag voor een ontmoeting met minister Kamp. Jongerius denkt dat het nog niet te laat is om gezamenlijk met de minister te onderhandelen over dat pensioenakkoord. Nee, het is geen verloren zaak, want volgens mij moeten we nog steeds, eh, onder ogen zien dat eh, ons pensioenstelsel aanpassingen behoeft. Niets doen is geen optie. En overigens de plannen van Henk Kamp eh, ook niet. Dat is mijn motivatie. Er moet iets gebeuren om ons oude dagstelsel bij de tijd eh, te brengen. Om te zorgen dat mensen zekerheid kunnen ontlenen aan hun eh, pensioenen. Eh, zoals het ook mijn motivatie is eh, om dat met zoveel mogelijk mensen gezamenlijk eh, te doen. We hebben een gezamenlijke lijst met punten. Eh, en wat mij betreft eigenlijk ook het liefst een gezamenlijke onderhandelingsdelegatie. Het is dus misschien wel hoop tegen beter weten in. Collega vakbond CNV heeft al gereageerd. En voorzitter Jaap Smit is overduidelijk in zijn standpunt. Nou, ik mag duidelijk zeggen dat ik achter mijn collega Jongerius sta. En uh, ook met haar me samen sterk gemaakt heb voor uh, wat er nu ligt. En ook voor de openingen die er nog zijn. Het is niet voor niks dat minister Kamp zegt, kom dan nog eens even praten. Want ook hij ziet de bezwaren die uh, breed gedeeld worden... met name voor die mensen die toch met goed voortzoen op een 65e moeten kunnen stoppen. Dat is ook een mits van, van het CNV geweest. En ik vermoed dat we, daar, dat we daaruit kunnen komen. De CNV-voorzitter is enorm teleurgesteld... over de opstelling van de twee grootste bonden van de FNV. En is bang dat het daardoor uit zal draaien... op een veel slechter pensioenakkoord dan de CNV wil. Wij hebben als CNV... Uh,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 En uiteindelijk de mensen om wie het gaat, en die we ons allemaal druk maken, ja, die zullen er slechter af zijn. Voor uh, voorzitter John Kerstens van FNV Bouw is het pensioenoverleg nog niet echt mislukt. Hij hoopt dat de FNV-bonden elkaar toch nog kunnen vinden. Kijk, er is veel meer ook nu nog wat ons verbindt en wat ons verdeeld houdt. De hele FNV, inclusief de onderhandelingsdelegatie van de vakcentrale, inclusief de bonden die al ja hebben gezegd die zijn ervan overtuigd dat het akkoord op drie punten moet worden verbeterd. Dat zijn de drie punten van bondgenoten AvaCabo en één punt van ons, die fatsoenlijke AW op 65. Dan kan het er bij mij niet in dat je elkaar daar niet in kan vinden. Dan moet je er nog bij wijze van spreken een extra uurtje aan plakken eh, om, om daar samen uit te komen, want het kan. FNV-bouw heeft dus nog wel hoop en sloot zich ook niet aan bij FNV-bondgenoten en APVA-CABO... tijdens die onderhandelingen in de federatie van vakvereniging van FNV. En als de sociale partners en het kabinet uiteindelijk geen pensioenakkoord hebben... dan moet minister Kamp steun krijgen vanuit de Kamer voor een plan om langer door te werken. En zo het pensioenstelsel betaalbaar te houden. Wij gaan naar de Kamer. Alexander Pechtold van D66. Welkom in de uitzending. Dank u wel. U bent voor langer doorwerken, net als minister Kamp. Kan hij rekenen op uw steun als hij die nodig heeft? Nou, hij heeft in ieder geval de steun van D66 om nu de AOW-leeftijd aan te gaan pakken en leiderschap te tonen op dit dossier. Want we zijn nu ruim twee jaar aan het praten in de polder. Het zijn niet alleen de 16 uur van vannacht, maar. Het is iets een jaar onbehandeld uh, en sinds juni vorig jaar zijn we aan het uitwerken zoals dat heet. En dat duurt me allemaal veel te lang. Kijk naar de cijfers van de macro-economische verkenningen van gisteren. En Nederland zal gewoon zijn pensioenleeftijd moeten verhogen. Wat mij betreft niet wachten tot 2020, maar ik in januari al beginnen om het geleidelijk aan te gaan doen. Dus meneer Pechtold, na deze 16 uur van afgelopen nacht is voor u de maat wel vol?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 Ik wil van alles mee bedenken, maar eh, de politiek moet nu weer het leiderschap tonen. En Kamp had ons dat ook beloofd. Ja. En dus zetten um, in feite zet een paar uh, bonden, uh, sociale partners op deze manier, buitenspel. Zou het kunnen uh, dat een scenario werkelijkheid wordt... waar uh, CNV-voorzitter in onze uitzending al bang voor was uh, en aangaf... namelijk dat er een, eigenlijk een nog kaler pensioenstelsel komt... in uh, dat op zich negatiever voor, voor de bonden? Ja, Zou dat kunnen? Ja. Dat zou kunnen, maar wat is kaler? Uh, we, we vergrijzen in rap tempo, dat hoeft allemaal geen probleem te zijn. Uh, voor de volgende generatie is een groter probleem. De dekkingsgraad van pensioenen is, is nog steeds uh, een probleem. Dat wordt door al dit gedreuzel niet aangepakt. Maar überhaupt snap ik niet waarom we tot 2020 moeten wachten... voordat we iets waar we allemaal van overtuigd zijn eindelijk gaan doen. De Grieken zullen veel sneller... ...langer moeten gaan werken, maar ook wij zullen binnen Europa voor onze concurrentiepositie deze stand gaan doen. Ik kan iedereen uitleggen dat als we inmiddels tien jaar ouder worden dan toen de AOW ooit bedacht werd... ...dat het heel reëel is om over twintig jaar naar 67 te zijn. Ja. U wilt nog veel sneller doorpakken. Verwijt u het nou bijvoorbeeld bondgenoten dat ze dit hebben laten uh, stranden? U zegt, uh, durven zij hun achterban niet te vertellen wat nodig is? Nee, ik denk dat zij het uiterste proberen te halen. Ze spelen daarmee overigens wel met vuur. Wat ik meer jammer vind is dat wij in de politiek... en laat ik dat nou eens breed trekken... het vorige kabinet, dit kabinet... niet in staat zijn om impopulaire boodschappen... die hard nodig zijn voor onze economie... om die ook uh, van draagvlak te voorzien. Eigenlijk uh, wachten we te lang, stellen we ons te dreuzelend op... Terwijl je moet laten zien, jongens, we zijn ongelooflijk geïnteresseerd in jullie ideeën. We willen graag werken aan zaken die het kunnen verbeteren. Maar uiteindelijk bepalen wij, en twee jaar lang wachten, dat vind ik daar niet van getuigen. Mm, maar is dat niet het einde dan van het befaamde poldermodel? Nee, natuurlijk niet. Want Nederland is het overlegmodel. We hebben tien politieke partijen, we hebben gedoogconstructies. We zijn één grote polder, dus we komen er altijd wel weer z'n allen uit. Maar het betekent wel dat je ook het intergenerationele conflict wat nu dreigt... Dat je dat durft aan te pakken en dat je mensen vertelt dat dat doorwerken niet is om mensen te pesten... maar dat is om met z'n allen er beter van te worden en ook om de welvaart een beetje te verdelen... die we hier overigens nog in grote mate hebben. Maar zegt u dan, minister Kamp, vanmiddag niet meer onderhandelen, nu doorpakken? Eh, wat mij betreft luistert hij nog een keer. Ik vind dat als mensen zeker komen, wat, wat maakt inmiddag een middag nog uit... Uh, ik vind prima dat hij nog een laatste keer een poging doet, maar wat mij betreft was de poging die er nu al kwam al veel te, te, te, te, te langzaam, want dat is wachten tot 2020 en dat zouden wij ook als D66 in amendementen hebben proberen te veranderen. Maar als dat vanmiddag nog niet lukt, dan zeg ik: Prinsjesdag komt eraan. Uh, kom erop met je wetsvoorstellen en dan zullen we in het politiek debat de mensen alsnog overtuigen. Alexander Pechtold van D66, hartelijk dank voor uw reactie. Graag gedaan. Zodadelijk de Noorse rechtspopulistische vooruitgangspartij... partij waar moordenaar Anders Breivik enige tijd lid van was... heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in Noorwegen een forse nederlaag geleden. Hoort er dus zo meer over. Eerste verkiezingsinformatie met Dennis Mooij. Nou, Je weet het al, deze ochtendspits zijn er veel ongelukken gebeurd. Veertig files daardoor. Deze lossen wel langzaam op. Op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn tussen Markelo en Lochem. Drie kilometer door een ongeluk. Ja, deze file gaat nog misschien wat langer worden. Want ook hier moet je weer over de vluchtstrook. A7 Horenzaandam zaandam tussen Avenhoorn en Weidebormen. Zes kilometer door een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. De A9 Alkmaar-Amstelveen tussen het knooppunt Kooimeer en Akersloot. Zes kilometer. Hier is de weg weer vrij na een ongeluk van vanochtend. En verder in de richting van Amstelveen staat bij knooppunt Raasdorp drie kilometer. Hier is weer een nieuw ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier afgekruist. A28 vanuit Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Hoevela. 7 ...en de A32 vanuit Leeuwarden naar Heerenveen... tussen Akkrum en Heerenveen, 4 kilometer door een ongeluk. De N242 vanuit heer naar het knooppunt Kooimeer... ...dat is de aansluiting met de A9, 5 kilometer. En op de N244 vanuit Alkmaar in de richting van Zaanstad... ...daar staat tussen Alkmaar en Westgrafdijk nog 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten... Ja, daar nou, zei het al, bij de gemeenteraadsverkiezingen in Noorwegen... staat de rechtspopulistische vooruitgangspartij dus op verlies. Er wordt nog geteld. En de Arbeiderspartij van premier Stoltenberg staat daar op winst. Tot nu toe, het zijn de eerste verkiezingen in Noorwegen... na uh, de moordpartij van Anders Breivik, eind juli. 77 mensen, u weet dat, kwamen om het leven. Correspondent Rolien Kreton, dat de Arbeiderspartij van Stoltenberg op winst staat... dat is wel een logisch gevolg, denk ik, hè, van het drama op 22 juli. Ja, dat is een logisch uh, gevolg. Maar de winst voor de sociaaldemocraten is niet zo groot als verwacht. De verwachting was dat ze echt een historische winst zouden boeken. Uh, dat ze natuurlijk heel veel sympathie uh, stemmen zouden krijgen... omdat het jonge sociaaldemocraten waren... die direct het doelwit waren van het uh, bloedbad op Utoya. Uh, en ook omdat de Sociaaldemocratische premier Stoltenberg. ja, eigenlijk door alle Noren. als een grote steun en toeverlaat werd gezien. Nou, die Sociaaldemocraten hebben wel. Uh, winst geboekt, waarschijnlijk zo'n 2%, maar die winst is niet zo groot als verwacht. Het heeft wel effect gehad op de Noorse PVW, zeg maar, de vooruitgangspartij. Dat is de partij waar Annes Breivik even lid van was. Die hebben inderdaad flink verlies geleden, gaan zo'n 6% terug... Uh, en veel van die stemmen zijn naar de conservatieven gegaan. En dat is eigenlijk omdat ja, mensen niet geassocieerd willen worden met Anders Breivik. Dus je kunt zeggen, de conservatieven die lijken uh, te profiteren van, van Utoya. En, uh, Rolins, stonden deze gemeenteraadsverkiezingen ook echt in het teken van die aanslagen? Ging het erover? Ja, dat kun je wel zeggen. Kijk, uh, wat je vooral merkte was dat uh, politici heel erg bang waren om... Uh, ...hete ha hangijzers aan te pakken en bijvoorbeeld immigratiebeleid uh, te bespreken. Dat is eigenlijk uh, uh, genegeerd. Ik heb dat zelf ook uh, echt gemerkt, dat uh, gemeentepolitici bang waren om een interview te geven. Sowieso om een interview te geven, maar ook om, om uitspraken te doen. Uh, dus ja, dit, uh, deze verkiezingen stonden echt in het teken van Utoya. Tegelijkertijd uh, waren dit gemeenteraadsverkiezingen, en ja, daarbij merkte je echt dat mensen meer. ...kozen voor de persoon die zeg maar, direct mooie plannen had hadden voor hun directe uh, omgeving. Als het landelijke verkiezingen waren geweest, waren de effecten denk ik groter geweest. Er zijn nog meer verkiezingen in Scandinavië en Denemarken. Volgende week landelijke verkiezingen. Zullen de aanslagen daarbij nog een rol gaan spelen? Nou, in Denemarken uh, zie je ook dat uh, zeg maar de Deense PVV uh, op verlies staat, op groot verlies, maar dat heeft uh, eigenlijk een hele andere reden. Het heeft niet te maken met Utoya. Dat heeft te maken met uh, het feit dat Denemarken het uh, strengste immigratiebeleid ter wereld heeft en dat de Denen ja eigenlijk nu wel vinden dat de grens is bereikt. Ja, en die uh, partij was, uh, net als in Nederland, ook gedoogpartij van de regering? Ja, had dezelfde constructie en uh, is eigenlijk altijd een beetje gidsland geweest voor, voor Nederland. Dus in Denemarken kennen ze die uh, gedoogconstructie al uh, tien jaar. En heeft deze volkspartij al tien jaar lang eigenlijk heel erg veel macht en heeft bepaald uh, uh, wat het uh, immigratiebeleid mocht zijn. Dus al die aanscherpingen die zijn uh, ingevoerd in Denemarken op het gebied van immigratiebeleid, die komen van die uh, Deense PVV. Nou, daar lijkt nu uh, in Denemarken een einde aan te komen. Rolien Kreton over verkiezingen in Noorwegen en later deze maand in Denemarken. Door naar Zweden, blijf in Scandinavië, het land waar zanger Cornelis Vreeswijk furoren maakte. Vreeswijk is bekend van uh, Nederlands liedjes zoals Veronica, uh, De Non en Misschien Wordt het Morgen Beter. Nederlandse hits van 40 jaar geleden. Over zijn leven is in Zweden een speelfilm gemaakt. De Nederlandse première was gisteravond tijdens het festival Film by the Sea in Vlissingen. De Rom zag de film, deed hij samen met Dirk-Jan Roelleve, die vorig jaar in Zweden Vreeswijk's zoon interviewde. Vergeef hem alles maar. Zal in zijn armen, maak los je lange haat. We horen Veronica, zeer bekend in Nederland toen. Dat horen we niet in de film, Dirk-Jan Roel heeft. Nederlandse versie, volkomen onbekend in Zweden. Volkomen onbekend in Zweden, ja. Wat we dan wel horen, is de Zweedse versie van... Misschien wordt het mooi beter. Ja, ontzettend mooi. Omgekeerde werelden. Ja, nee, dat klopt. Inderdaad. Want dat is... Onderdeel van dat hele rijke Zweedse repertoire van wel meer dan 30 albums in totaal. Een carrière van 28 jaar. Ja, het is onwaarschijnlijk hoe hij in Zweden nog steeds... Uh, ja, iedereen kent hem. Ik, ik kwam laatst in Spanje een paar Zweden tegen... die hoorden dat je uit Nederland komt... en ze beginnen meteen over Cornelis te praten. Hij is daar zo groot nog altijd. En, en nou, je ziet waarom ook. In de film zie je dat heel goed. Zijn onconventionele gedrag, zijn anti-autoritaire opstelling... zijn Hollandse uh, vrijheid die hij meebracht naar Zweden die hij daar heeft ontwikkeld. Ik denk dat daar een groot deel van zijn uh, roem... daar uh, ja. aan ja. te grondslag ligt. Echt zweet is die nooit kunnen worden. Problemen met de immigratiedienst... Terwijl die heel erg mooi Zweeds zong. En liedjes die nooit gedateerd zijn geraakt blijkbaar. Nog steeds een tijdloze betekenis hebben. In hun dwarsheid en in zijn rauwheid. En in een politieke context. Want hij was natuurlijk een soort communist in, uh, in Zweden. En hij, ja, hij, hij noemde de dingen bij zijn naam. Fuck dit en fuck dat eigenlijk. Hij was echt een schopte tegen... Alles, ook tegen zichzelf en tegen zijn familie uiteindelijk. Ja, want het management over zijn gezondheid, dat was hij kwijt. Nee, en over zijn geld ook. En over zijn emoties ook. Hij had eigenlijk geen enkel management. Hij heeft ook een ploerterige kant, heel duidelijk. Uiterst jaloers, paranoia tot en met en agressief tot in uh, ook steekpartijen. Ja, dat, was on... dat vond ik ook heel aangrijpend in deze film. Dat je zag hoe zwaar die man uh, ja, het leven uh, leidde. Maar ik heb zijn zoon gesproken toen hij dat filmpje maakte voor de top 2000. En die vertelde ook van ja, hij had natuurlijk die kant van rijden zonder rijbewijs en vechten en dit en dat. Maar het was ook een hele lieve vader. Weet je, dat, die kant had hij ook. Maar het beeld wat in de film uh, duidelijk wordt is een ontzettend onhandelbaar mens. Zo ontrolt zich... Uh film als een document, met een ontluisterend verhaal... dat verder gaat dan alles wat wij relatief over hem wisten. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat in Nederland iedereen denkt bij Cornelis Vreeswijk aan de nozum en de non, een vrolijk niemand dalletje, zou je kunnen zeggen. Terwijl hij in Zweden natuurlijk hele politieke liedjes heeft gemaakt. En daar weet men ook wat uh, de andere... Hij was headline news. Hij lag in een huis dat in de brand was gevlogen. Hij reed zonder rijbewijs, hij stak mensen neer. Uh, hij sloeg zijn vrouw, uh, noem het allemaal maar op. En die kant kennen wij in Nederland totaal niet. En een film haalt hem uit de vergetelheid waar hij in Nederland in terecht is gekomen. Terwijl die dus, gelijk is jouw verhaal, in Zweden nog steeds wereldberoemd is. Ja, inderdaad, dat klopt. Ik vond het een hele mooie film, absoluut. En het, interessant, gemaakt door een hiphopper en een punker. En dat vond ik trouwens het allermooiste. Aller ik echt, uh, kreeg echt tranen in mijn ogen. Toen je zag dat hij op het grote festival in Roskilde in Denemarken... Vlak 1987, vlak voor zijn dood. Precies, dat hij daar ging optreden. Hij dacht, dit wordt helemaal niks, dat al die jonge kids... en ze zongen allemaal uit volle borst zijn œuvre mee. Nou, ik krijg nu weer kippenvel als ik het hoor, als ik het vertel. Echt prachtig. Mooi film. Jeroen Wielaard was dat, samen met Dirk-Jan Roeleven... die vorig jaar in Zweden de zoon van Vreeswijk interviewde. Koning Albert van België maandt de Belgische formatieonderhandelaars nu tot spoed. Sinds een week zit er wel weer leven in de kabinetsformatie. En volgens de koning moeten de onderhandelaars deze kans ook aangrijpen... om snel afspraken te maken. Maar wel snel een beetje. Ook onze correspondent Joris van Poppel vertelt dat het de goede kant op lijkt te gaan bij de zuidenburen. De onderhandelaars zitten nu al een week rond de tafel. Acht partijen, alle Belgische partijen, behalve de Vlaamse nationalisten. En ze buigen zich al zeven dagen en nachten echt over teksten. Ze onderhandelen echt om met de wil om tot een compromis te komen. Nou ja, dat klinkt bijna als een normale kabinetsformatie... maar dat is hier het afgelopen jaar, de afgelopen zestien maanden nog niet gebeurd. Uh, nu wel, uh, er is nog geen reden tot een feestje... Want het gaat heel langzaam. Ze hebben het al een week over Brussel-Halle-Vielvoorde... waar ze het ook al jaren over hebben. Uh, maar nou ja, volgens Elio Di Rupo, de, de formateur, is er toch... na 456 dagen een klein beetje hoop en af en toe een lichtpuntje. Hmm, een klein beetje hoop? Hoezo? Wat, wat, wat voor lichtpuntjes zijn er? Nou ja, dat zijn, dat zijn hele kleine dingen. Uh, in dat belangrijke de, dossier Brussel-Halle-Vielvoorde... Uh, waar, uh, waar, het onder, waar het gaat, dat is een tweetalig kiesdistrict... en de Vlamingen die willen dat, uh, die willen dat uh, eentalig Vlaams-Nederlands uh, maken. Uh, nou ja, de vooruitgang zit in het wisselgeld... want de Franstaligen die eisen dat er uh, drie burgemeesters worden benoemd. Het is een beetje een hallucinante kwestie... maar er wonen in dat Brussel-Halle-Vielvoorde... daar werken drie burgemeesters op in Vlaamse dorpen... maar die burgemeesters die weigeren om Nederlands te praten in de gemeenteraad. Die willen Frans praten in de gemeenteraad. Nou ja, dat is natuurlijk totaal onmogelijk vo uh, voor de Vlamingen. En, en er wordt nu gewerkt aan een compromis... zodat die burgemeesters toch Frans kunnen spreken... maar de Vlamingen toch kunnen zeggen dat ze dat toch echt willen verbieden... en blijven verbieden <laughs> en dat het toch onmogelijk blijft. Nou ja, ze, van dat soort uh, uh, uh, dingen worden er nu gezegd. En het kleine lichtpuntje is nu dat die burgemeesters... Uh, uh, waarschijnlijk nou ja, over een jaar officieel uh, zover kunnen zijn... dat ze uh, uh, toch benoemd kunnen worden. In plaats van nou ja, over een paar maanden wat ze eigenlijk zelf wel wilden. Nou, bijna niet meer uit te leggen, maar een heel klein beetje hoop is dat. Ja, maar als het tot op dat niveau gaat... van drie burgemeesters van kleine gemeenten, ja, dan duurt het wel lang. Ja, dan duurt het enorm lang natuurlijk. De, die drie burgemeesters, dat is maar heel klein... maar die, die, die wonen en die werken wel op de plek... waar, waar, waar Franstalig en Vlaams-België het hardste botsen. En dat is dat, dat kiesdistrict Brussel, Houwe, Vielvoorde. Dat is een enorm belangrijk symbool. De moeilijkste knoop in de Belgische politiek wordt gezegd. Als je die knoop eenmaal kunt ontwarren... als de onderhandelaars dat lukt... dan gaat de rest bijna vanzelf, Aha. is de gedachte hier... Ja, dus dit is echt het, nou ja, het einde van Columbus. Als ze, dit, als ze dit weten te regelen, dan, dan komt het helemaal goed met België. Ja, is dat zo? Zijn we dan automatisch bij het eind van de formatie? Uh, nee, absoluut ah. niet. Die hoop uh, moeten we niet te lang koesteren. Nee, sorry, sorry. Nee. Misschien iets enthousiast. Nee, de, de, dat wordt hier wel zo gezegd. Maar er zijn nog een paar andere dingen te regelen. Zoals bijvoorbeeld uh, miljarden bezuinigen. Voor volgend jaar 7, 8 miljard. Op de langere termijn moet er tot 12 miljard bezuinigd worden. Uh, er is nog. De hele staatshervorming gaat veel verder dan alleen Brussel Halve, viel worden. Ze moeten het nog hebben over uh, nou ja, wie gaat de inkomstenbelastingen innen. Hoeveel mogen de Vlamingen zelf doen? De, de, af, de afritten rond de Ring van Brussel. Uh, wie gaat er over politie, justitie? Nog enorm veel is er te doen hier. Dus voorlopig nog geen regering, kan ik je melden. Nee, maar ze zijn volgens Joris van Popel dus wel onderweg. En het zit erin dat ze er nog wel uitkomen ook. Nou, als dat gebeurt, dan hoort hij dat ja, uiteraard news. op Radio 1. Dat zou wel echt breaking news zijn. Goed, wij gaan uh, naar de collega's van de KRO. Uiteraard in de loop van vandaag veel reacties op het mislukken... van het overleg bij FNV. Ik neem aan, bij jou ook, Carl-Jan Zwart. Zeker, Lara. Goedemorgen. Wij spreken zo meteen met Martin Picard van het Alternatief voor Vakbond. Dat vindt dat de FNV vooral ouderen vertegenwoordigt in deze discussie... en dat het hele pensioensysteem eigenlijk op de schop moet. Want ja, op deze manier is het sowieso niet vol te houden... voor toekomstige generaties. En aannemers in Nederland kijken met angst en beven... naar. 1 oktober, dat is de datum dat de tijdelijke btw-verlaging van 19 naar 6 procent afloopt. En vanaf dan wordt het dus weer veel duurder om je huis te verbouwen. En dat betekent een verlies van duizenden banen in de bouw. Hoort u allemaal straks in Caro. Goedemorgen Nederland, na het nieuws van half 10 met Dorad Negens. Radio 1, het NOS-journaal. FNV-voorzitter Jongerius vraagt vanmiddag concessies van minister Kamp en werkgeversvoorzitter Wientjes om de FNV-bonden alsnog achter de pensioenafspraken te krijgen. Om half vijf dan treffen ze elkaar. Jongerius hoopt op tegemoetkomingen nadat de 19 FNV-bonden er vanochtend, na 16 uur praten, niet uit zijn gekomen. De Amsterdamse effectenbeurs is na de zware koersdalingen van gisteren hoger geopend. De AIX staat op een winst van een klein procent. Gisteravond sloot ook de Dow Jones met een kleine winst... en dat deed vanochtend ook de Japanse Nikkei-index. Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de aanslagen van 11 september... heeft Al-Qaeda toch nog van zich laten horen. In een videoboodschap zegt de nieuwe leider Al-Zawahri... dat hij de Arabische lente steunt. Hij hoopt dat de nieuwe leiders in Egypte, Tunesië en Libië... wat hij noemt de ware islam zullen uitdragen.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 KRO. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. Vakbonden vechten elkaar de tent uit om het pensioenakkoord... maar om de verkeerde redenen, zegt het alternatief voor vakbond. Duizenden banen op de tocht in de bouw door afschaffing lage btw. Europese grensbewakers moeten mensenrechten beter respecteren... en het ochentumeur van Diederik Ebbingen. Het is twee minuten over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. <tieden> Thijs Boerens is vanochtend op de Veluwe bij Arnhem. En we gaan het hebben over edelherten. Die doen het zo goed dat boeren metershoge hekken moeten plaatsen... om die herten buiten de deur te houden. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Geen pensioenakkoord dus. U heeft het uitgebreid gehoord deze ochtend op deze zender. Na meer dan 16 uur overleg gingen de geledingen van de FNV... tot op het bot verdeeld uit elkaar. En het is de vraag hoe het nu verder moet. Nou, de nacht bracht in ieder geval goed nieuws voor Martin Pikaert... voorzitter van de AVV, het alternatief voor vakbond en schrijver van het boek... De Pensioenmiete. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u blij dat de, de FNV er niet is uitgekomen vannacht? Um, nou, ik ben daar niet speciaal blij om, maar het zat er wel dik in. Ik had in mijn, in mijn boek De Pensioenmiete al voorspeld dat ze er niet uit gaan komen. Omdat ze de echte problemen namelijk niet aanpakken. En de echte problemen zijn dat er veel te veel beloofd is aan ouderen... en veel te weinig betaald en ook veel te veel risico genomen. Is dat ook het bezwaar dat u heeft tegen de FNV? Namelijk dat ze zich eigenlijk op de verkeerde groep richten... en de verkeerde uh, belangen vertegenwoordigen? Nou ja, de verkeerde, zeg maar heel specifieke. Uh, namelijk alleen van hun vergrijsde achterban. En uh, die hebben het toch al buitengemeriant getroffen in de, in de pensioenregelingen. En uh, ja, als er niet wordt ingegrepen... Uh, dan hebben jongeren, en in de pensioensector is dat zo'n beetje iedereen onder de 50, die hebben een heel groot risico dat er voor hen straks heel weinig overblijft... en misschien wel helemaal niets. Ja. Ja, in Amerika zie je dat nu al. Er zijn al een heleboel fondsen in Amerika die zijn op de punt van, uh, van, van, van leeg worden. Uh, en er, dreigen ook al, of er, dreigen, er zijn al een heleboel rechtszaken aangespannen tegen pensioenfondsbestuurders. En dat, ja, dat gaat in Nederland ook gebeuren als er niet... een echt duurzaam pensioenstelsel komt. Nee. Nee. Toch is dit, uh, nog even terug naar de FNV, een splijtswam. Dat kun je toch wel echt wel rustig vaststellen. Een bond die een paar ja. honderdduizend mensen vertegenwoordigt. Op trouwens een totaal van 6,8 miljoen werkende mensen. Ja, kun je die discussie voeren uh, dat de bonden eigenlijk helemaal geen partner moeten zijn in, deze, in dit verhaal over onze pensioen? Uh, nou, dat, dat, dat is zeker een goede discussie om te voeren. Uh, de FNV die vertegenwoordigt van de, van de werkende mensen maar nog geen 20%. En bovendien zijn die regelingen zo ontzettend complex... dat de meeste mensen helemaal niet begrijpen wat er nou eigenlijk gebeurt. En tel daarbij op dat ook nog de, de communicatie rondom die pensioenen doorgaans... wat, laten uh, we zeggen, niet helemaal eerlijk is. Uh, ja, dan, dan is het logisch dat helemaal mensen niet weten waar het over gaat... en denken, het zal mijn tijd wel duren. Ja. Wat stelt u eigenlijk voor? Waar zou de discussie over moeten gaan? Uh, de discussie zou moeten gaan over ten eerste een... Uh, een, een... En toen viel volgens mij de verbinding weg met uh, Martin Picard? Die trouwens bij RTV Utrecht zit. En dan wil de lijn het nog wel eens uh, begeven. Hij is de voorzitter van het AVV, het Alternatief voor Vakbond. En schrijver van het boek De Pensioenmieten. Ik geloof dat wij uh, nog steeds geen verbinding hebben. En dus stel ik. Voor... Hallo? Ja, daar, is je hij, al, daar bent u weer mee, meneer, okay. meneer Picard. Wat fijn. Ja, uh, um, de discussie, waar zou die over moeten gaan? Nou, hij zou eigenlijk over drie punten moeten gaan. Ten eerste dat ook de jongeren mee kunnen praten. Dus dat is, echt, dat is iedereen onder de 50. Want voor hen dreigt er straks heel weinig tot geen pensioen. Maar als die de jongeren zouden mee komen... willen praten, dan zouden ze toch lid worden van een vakbond? En zich roeren? Nou, dat moeten ze ook zeker ook. doen. Dan moeten ze, ze, moeten ze ja, maar zich maar aanmelden doen ze op avv.nu. En ja. ja, dat doen ze niet, maar nee. dat, dat doen ze niet omdat ze natuurlijk verplicht zijn aangesloten. En er moet heel veel veranderen, wil dat effect hebben. Um, Verplicht zijn aangesloten, wat bedoelt u daarmee? Bij, bij een pensioenfonds. Ja. Dus ze, ze, zijn, ze kunnen daar niet weg, ze moeten hun pensioenpremie daar afstorten. En uh, ja, wat ze daarvoor terugkrijgen, dat, dat is maar heel onzeker of dat nog wat is. Ja. Maar goed, men roert zich niet, die jongeren. Het is, het is stil. Nou ja, uh, uh, uh, het, het ze denken waarschijnlijk dat van, het, het zal wel goed komen. Ja, uh, of, of ze, hebben, uh, ja, ze, ze worden misschien enigszins misleid door de communicatie vanuit bonden... dat het allemaal wel goed komt. En dat ja, dat is gewoon geen eerlijke communicatie. Is niet transparant dat geven ze trouwens zelf ook toe. Ze zeggen zelf, ja, de pensioenfondsen, waar ze notabene zelf in het bestuur zitten, moeten eerlijker gaan communiceren. Uh -huh. Ja dat moeten ze zelf ook doen. Ja. Uh, mevrouw Jongeris, bijvoorbeeld, die, die is lid van FNV-bondgenoten. Uh, die zei dat ze zelf eigenlijk niet door de, door de, door de, door de het referendum heen kwam. Dat ze dus. Ja, ze maken het zo moeilijk dat niemand snapt wat er aan de hand is. Ja, goed. Een kleine meerderheid wordt hier dus eigenlijk uh, vertegenwoordigd. Of een kleine minderheid, moet ik zeggen. Ja, het is, het is eigenlijk een bizar verhaal. Een paar honderdduizend mensen blokkeren de hele boel. Dat klopt. Het is een bizar verhaal. Terwijl het echt hard nodig is dat er een, dus een nieuw duurzaam pensioenstelsel komt. En het, laat, trouwens het, het belangrijkste wat eigenlijk geregeld moet worden is... de verdeling van de huidige zak met, met 800 miljard. Want daar zijn dus... Uh, aanspraken van gepensioneerden en mensen die op het punt staan met pensioen te gaan nu. En dat is een heel grote groep, namelijk de babyboomers. Oh ja. En uh, ja, er is, ten opzichte van de ambitie die die fondsen hebben... namelijk om ook de inflatie te compenseren... is er een tekort van zo'n nou, zo 250 miljard. Dat is toch niet niks. En uh, als er niet hard wordt ingegrepen... dan wordt het gewoon moeten jongeren dat gaan betalen straks. En dat betekent dat de, dat de uitzichten voor hen heel uh, zwartgeestig zijn. Hoe moet het wel? Nou, a, jongeren moeten uh, mee kunnen praten. En dat kan via het alternatief voor vakbond. En mee willen praten? Uh, en mee willen praten. Uh, dan moet er dus een duurzaam stelsel komen. En dat wil zeggen uh, minder solidariteit. Want de solidariteit is nu eigenlijk uh, te veel. Dus het gaat te veel van jong naar oud. Um, hoe dan? En, ja, bij... Wacht even, ja, hoe dan? Hoe dan? Nou, er, er zit, uh, het systeem dateert al van voor de invoering van de AOW. En uit de tijd dat er een heel andere bevolkingsopbouw was. Uh -huh. Waarbij de, al uh, van de premie die je als jongere betaalt, gaat een heel groot deel... in sommige gevallen wel, wel meer dan 80 procent, gaat naar je oudere collega's. Om hun pensioen op te bouwen. En als er heel erg veel jongeren zijn en heel weinig ouderen, dan kan dat misschien nog wel. Maar nu is het eigenlijk andersom. En dat betekent dat er van die pensioenpremie van jongeren sowieso heel weinig overblijft. Dan is het ook nog zo dat, dat er uh, eigenlijk geen premie is uh, geheven door de fondsen voor de indexatie. Voor het compenseren van de inflatie. Mm -hmm. Terwijl die wel gegeven is tot, tot een jaar of twee geleden. Is die vrijwel altijd gegeven. Ja. En uh, ja, dat, betekent dus dat, dat komt dus ook uit de pot van jongeren. Ja, laten we even concreet. En, de pensioenleeftijd, hoe hoog moet die worden wat u betreft? Nou, die zal, die zal richting 70 moeten. Dat is onontkoombaar. Ja. Naar de... En dat weet dat ze nou, dus ook al Nou, 66 is al, is al een probleem, geloof ik, hè? Ja, dat komt omdat de FNV met name opkomt voor hun... wat vergrijze achterban, die net... Die dat, die hebben, ze hebben ze eigenlijk al geregeld dat hun leden de dans ontspringen. Ja. <coughs> Kortom, de verkeerde discussie gevoerd eigenlijk ook voor de verkeerde doelgroep. En toen die het al het best hebben, worden de, buiten de zeg maar, uit de wind gehouden. Ja, hoeveel mensen vertegenwoordigt het alternatief voor vakbond eigenlijk? Nou, op dit moment nog maar 3.000. We nou, hopen dat er veel meer zijn. En u bestaat al een aantal jaren, hè? Ja, dat klopt. <laughs> waarom, waarom krijgt u niet meer achter u? Nou, uh, met dit, op dit thema is sowieso, uh, het sowieso niet sexy. Bovendien, uh, kijk, wij zitten nog niet in de in besturen van die pensioenfondsen. En uh, de communicatie vanuit die fondsen... Er wordt, wordt vaak, uh, laatst bij het ABP bijvoorbeeld, wordt in, die, in die magazines vanuit de fondsen... wordt even alle uh, bonden die in het bestuur zitten, worden even in het zonnetje gezet. Mm -hmm. Ja, maar u maakt zich dus vooral hard soort... voor, de, voor de jongere generatie eigenlijk. Dat kun je toch wel ja, zeggen. Ja. Kun je dan niet gewoon zeggen dat die niet zo geïnteresseerd is? Ja, die, deels. Maar deels denken ze ook dat het goed geregeld is. Want ze zien het bij hun ouders dat die zich geen mm -hmm. zorgen maken en dat het, ja. dat het goed geregeld is. Dus ze denken dat het voor hen ook goed geregeld is. Dat is helaas niet zo. Oké, okay. goed. Dank u wel, Martin Pikaert, voorzitter van de AVW. het alternatief voor vakbond. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Anita C. uit Geleen, de vrouw die wordt verdacht van de moord... op haar drie pasgeboren kinderen, zegt niets gemerkt te hebben... van die zwangerschappen. Maar kan dat wel? Het antwoord komt van Liesbeth Schepers, gynaecoloog van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Ja, dat kan. In principe is het zo dat de meeste mensen elke maand menstrueren... Maar dat geldt niet voor iedereen. Sommige mensen, met name uh, die tegen de overgang aanzitten... Um, menstrueren niet regelmatig. En dan kan het zijn dat op het moment dat je niet regelmatig menstrueert... en je hebt in een zwangerschap een beetje bloedverlies... dat je dat bloedverlies aanziet voor een menstruatie. Um, ja, je zou je afvragen of je dat dan niet uitwendig moet zien. Hè? Want de meeste mensen hebben toch een behoorlijke buik als ze zwanger zijn... Ook dat is soms bij mensen die wat stevig van zichzelf zijn, niet altijd het geval. En hebben zelfs niet door dat zo'n kind dan ook beweegt. Het komt voor. Um, het is wel zo dat het niet heel vaak voorkomt. Ik heb nu, ben nu zo'n beetje 20 jaar uh, dat ik me met zwangerschap bezighoud. En in die 20 jaar heb ik het een keer of drie, vier uh, uh, gezien. Als dus Liesbeth Schepers, gynaecoloog van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Als u een vraag heeft bij het nieuws, dan kunt u ons mailen... goedemorgennederland.kro.nl. Voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar de Veluwe. Herten en Hekken, Thijs Woelens. Op het bedrijf van Arthur van Roekel, een uh, melkveebedrijf. Akkerbouwbedrijf ook nog? Ja, dat klopt. Uh, net boven Arnhem, uh, op de rand van de Veluwezoom... Uh, als we hier kijken, dan kijken we zo de schuur in daar uh, hoeveel stuk melkvee? 110 stuks uh, melkvee. Die ik melk met uh, nog 90 stuks jongvee uh, die erbij horen. Ja, en draait het lekker op het bedrijf? Het ogenblik moet ik niet klaren. Goede melkprijs. dus. Uh... Maar daarnaast dus ook akkerbouw? Akkerbouw uh, ook, maar dat uh, heb ik mede door de herten ook de laatste jaren iets ingekrompen. Ja. Want we lopen even iets verder. U snijdt het zelf al aan de herten. <coughs> we zitten hier op de rand van, uh, van de Veluwe. En uh, ja, herten, edelherten zijn het hier, uh, beschermde diersoort. Maar uh, ze maken het u wel bijzonder zuur, begrijp ik, hè? Ja, dat klopt. Tot op uh, twee weken geleden, toen, uh, toen is de afrastering uh, compleet geworden. Dus sindsdien heb ik er geen last meer van. Maar voor die tijd had ik er wel last van. Afrastering, zegt u. Nou ja, <laughs> dat is nog zacht uitgedrukt. We zien hier een hek van, uh, ja, hoe hoog is het? Hij is uh, uiteindelijk 2,20 meter twintig. En ze hebben zelfs voor de zekerheid nog uh, een stukje aan de bovenkant erboven gelaten. Mochten ze hier nog over proberen te komen. Dat er alsnog een glad draadje met, een, met stroom eroverheen gezet kan worden. Ja, um, ja een, een hek, een af, afrastering. Maar het is niet zomaar wat we staan te kijken. Het is echt een gigantisch hek. We kijken hier over uw, uh, uw grond. Hoe ver loopt dat hek door? Um, het is een totale lengte van twee kilometer. Het grenst daar helemaal aan het eind precies aan bij een... Uh, een wildrooster. En aan de andere rechterkant ziet u het vliegveldhek van de vliegbasis delen. Dus de herten kunnen toch niet naar het vliegveld komen. Want als we hier dat veld in kijken, uh, ja, dan zien we de koeien. Moet ik me voorstellen dat de herten daar gezellig tussen stonden, zich vol aten en dan weer bossen gingen? Ja, dat klopt precies. De koeien die keken er totaal niet meer vreemd van op. Het was wel hoofdzakelijk dat ze nachts komen. Zodra het licht was, waren ze meestal wel weer de heiden op. Maar het kwam ook regelmatig voor dat ze overdag gewoon tussen de koeien stonden. En zocht vroeg voornamelijk. Je kon het ook altijd heel goed aan de auto zien, want die stopten dan altijd. Ja, dit is toch wel een vrij drastische maatregel... voor een soort die het eigenlijk ontzettend goed doet hier op de Veluwe. Um, ja, maar het is de bedoeling dat de herten dus... mede namens die proef, dat ze dus verder op gaan trekken. En nu blijven ze gewoon bij mij hier zich vol eten en overdag uh, liggen ze in de heide uit te rusten... en s'nachts komen ze zich weer helemaal vol eten bij mij. Ja, want een jaar of tien geleden uh, was er een afschotverbod voor de herten... en er zou goed uh, uh, wildbeheer komen. Is dat er ooit van gekomen? Um, hier niet in ieder geval. Nee, um, ja, er zou gewoon ook een goede re regeling komen, een hertenregeling. Kijk, als er echt een goede regeling uh, zou komen... dan was het ook geen probleem geweest. Maar omdat die populatie maar bleef groeien... Zag je ook gewoon dat, uh, dat een hertregeling ook nooit voldoende zou zijn? Het is hier zo uit de hand gelopen dat, dat je eigenlijk niet meer normaal landbouw kan bedrijven. Wat is uw schade geweest? Nou, dat, uiteindelijk liep het op tot bijna 40.000 euro. In, met de akkerbouwgewas heb je dan ook het snelste natuurlijk uh, die schades, want je, uh, ja, je investeert een hoop in het plantgoed en dat is gewoon in een paar maanden is het compleet opgevreten. Ja, het is nu al vier jaar achter elkaar dat ik uh, voor 100%. Een stuk aardappels helemaal opgevreten zijn. Ja, wat moet er gebeuren dan? Uh, pleiten ervoor dat ze maar weer gewoon afgeschoten worden? Um, ja, het ligt gevoelig, hè? Nou ja, kijk, als het hun bedoeling is dat die herten verder gaan trekken... dan zou ik zeggen, dan is dit een goede oplossing wat er nou is. Een afrassing om het landbouwgebied. En nou moeten ze verder gaan trekken. Maar anders, ja, anders moeten ze afgeschoten worden. Ik ben zelf wel van mening dat het te veel en veel te veel zijn. Ja, want met hoeveel stonden ze hier op uw land uh, te grazen? Het liep soms zelfs op tot uh, 100 stuks. Regelmatig dat er uh, 70 tot 100 stuks... gewoon s'nachts hier stonden te vreten. Tussen 100 stuks melkvee ongeveer. Ja. Dus. Ik heb ook nagaan wat die opvraten. Iedere dag. Dank je wel. Oké. Okay. Tja, dat is één hert op één koe. Bijdragen was dat van Thijs Boelens. Straks vluchtelingen die Europa binnenkomen... worden te vaak en te snel de deur gewezen. Maar nu eerst. 3, 2... One goal deze dag af 1962. het parool plaatst op 13 september 1952 het eerste Jip en Janneke verhaal van Annie MG Smit. Aanvankelijk verzonnen en later met gebruikmaking van de ervaringen met haar opgroeiende zoon Flip laat Annie de avonturen zien van twee kleuters. Joke Linders promoveerde op het werk van Annie MG Smit en zij kan zich dat eerste verhaal in het parool nog goed herinneren. Ik heb het verhaal hier voor me, voor me liggen. En wat er dan het meest opvallende aan is. dat er allemaal van die leestreepjes tussen zitten. Van, dus elke, elke lettergreep eh, is van de andere gescheiden door een leestreepje. Zo leerden kinderen vroeger lezen. En uh, die uh, eerste versies, die hadden dat allemaal nog. Dat is gewoon om te zien, al heel opvallend. Uh, een beetje zoals dat bij zien uh, gebeurde. En het lijkt ook een beetje op zien. Het gaat over twee uh, kindertjes natuurlijk, een jongen en een meisje, die elkaar ontmoeten. Uh, ze zijn naast elkaar komen wonen en uh, zien elkaar door de heg. En um, ja, Kees Fens heeft dat later prachtig uh, geduid, uh, een hele sociologische verklaring aangegeven, dat zij als het ware uh, de conventie van de heggen uh, doorbreken en er een gat in maken en aan een heel nieuw tijdperk beginnen, zeg maar, uh, uh, weg met de heg, zou je het kunnen opvatten, achteraf. Nou ja, ze komen, ze komen elkaar tegen, zijn verwonderd en uh, worden dan vriendjes. En hun. je probeert bij Janneke te komen en blijft steken in de heg. Dat is ook al zo'n mooi klassiek voorbeeld. En dan moeten de beide vaders aan het pas komen om ze te verlossen. Ik zou rustig kunnen samenvatten dat het niet haar beste werk is, maar dat het haar wel veel roem heeft uh, bezorgd. En dat het zo ongelooflijk verspreid is geraakt. Hè. We, uh, dus, uh, week in week uit stond er zo'n verhaaltje in de krant. En die werden allemaal gebundeld. En die zijn in allerlei uitvoeringen weer uh, de wereld ingeholpen. En dat klopt natuurlijk ook, want zij wist als geen ander de kinderziel te pakken, de kleuterziel. Uh, dat je namelijk uh, allerlei kleine dingen ontdekt in de wereld. Niet alleen een, de tuin van de buren, maar ook wat er gebeurt als er uh, als je verdwaalt, of als je een postzegel nodig hebt, of uh, als je een schaartje hanteert en daarmee per ongeluk uh, of expres de plaatjes uit een heel duur boek knipt. Ja, dat heeft zo zijn gevolgen. Dat zijn eigenlijk de ontdekkingen van elke kleuter in het leven. En daarmee uh, dat, dat gaf het universele karakter aan haar verhalen. U moet wel Heel erg dol op kinderen zijn. Hè? Helemaal niet. <lacht> ik bedoel, ja, nou ja, ik zal ze niet schoppen als ik ze tegenkom. <lacht> maar ik ben niet speciaal dol op kinderen, nee. Nee, nee, nee. Het is gewoon het kind in jezelf dat. Uh, dat uh, maar ik denk wel dat ik een hekel heb aan volwassenen. Uh, Annie Schmid was, was een, een, een, een bron van de recalcitrantie. Als mensen aan haar vroegen van hou jij van kinderen... dan zei ze natuurlijk meteen al dat ze dat onzin vond. En ze had ook niks speciaals met kinderen, dat is ook zo. Uh, dat wil niet zeggen dat ze er een hekel aan had... maar uh, het was echt niet uh, uh, iemand die zei van... ik, ik ga nou eens lekker kleuterjuffrouw worden of iets dergelijks. Dus uh, nee, zij heeft altijd veel meer vanuit haar eigen hart geschreven. En dat zie je ook in die verhaaltjes. Want ze laat die kinderen hun eigen gang gaan, hun eigen ontwikkeling volgen. Ze probeert niet opvoedkundig te zijn. Bovenal vind ik dus dat je uh, vrij moet zijn. Dat je vrij moet kunnen zijn. En dat je precies moet kunnen doen wat je wil. En ook moet kunnen schrijven wat je wil. Vooral een hekel aan volwassenen en niks speciaals met kinderen. We gingen terug naar 13 september 1952, de dag waarop het eerste Jip en Janneke verhaal van Annie M. G. Smit werd gepubliceerd in het Parool. <mogstuken> A pas met Het is uh, zeven minuten voor tien. Het Europese Agentschap voor het Beheer van Onze Buitengrenzen, Frontex, moet in de toekomst met meer respect voor de mensenrechten te werk gaan. Gebeurt namelijk nog te vaak dat vluchtelingen die Europa binnenkomen te snel de deur worden gewezen. Het Europarlement gaat vandaag over die aanpassingen stemmen. Emine Boeskoert, Europarlementariër voor de PvdA. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Even, want ik denk niet dat iedereen paraat heeft wat Frontex precies doet. Nou, Frontex uh, is opgericht om samen uh, gezamenlijk de buitengrenzen te beschermen. Dan hebben we het over de land- en de zeegrenzen. En ja, wat doen ze dan samen? Dan uh, worden grenswachten bijvoorbeeld opgeleid, uh, er wordt onderzoek gedaan, risicoanalyses. Maar het allerbelangrijkste is dat ze elkaar bijstaan in nood. Uh, door extra technische en operationele bijstand. Dus... Ja, Even het agentschap is er sinds 2004... en met name op het gebied van uh, mensenrechten... is daar nogal wat op aan te merken geweest. Ja. Wat mm -hmm. eigenlijk? Nou, uh, wat er niet zo heel goed ging... was dat het uh, veel te veel gericht was op grensbewaking en te weinig op mensenrechten. Nou, we weten allemaal nog... Uh, nou, uh, dat, uh, dat zien we nog steeds. Uh, die, die wankele bootjes die eraan komen. Uh, mensen die... En, en daar moest echt verbetering uh, komen. Uh, dus mensen die bijvoorbeeld echt internationale bescherming nodig hebben... die moesten eruit gehaald uh, kunnen worden en, uh, en beschermd worden. En de operationele samenwerking ging ook van alles fout. Het was heel onduidelijk wie er verantwoordelijk was. En als het fout ging, dan lag de dader op het kerkhof. Ja. En... Komt dat ook een beetje omdat het een onduidelijke club is, dat Frontex? En nou ja, wij wij wij vandaag hebben een, een nieuwe voorstellen. gaan we daarover stemmen om te zorgen dat het een wat duidelijkere club wordt. Nou. Uh, want het is. Wat zijn jaar, de voorstellen? Nou, de voorstellen zijn de volgende op het uh, gebied van mensenrechten uh, staat nu dat ook humanitaire noodsituaties en reddingsoperaties op zee echt ook in de verantwoordelijkheden stand. Dat stond er niet in, in het oude voorstel. Nu staat het er heel duidelijk in. Dus die mensen die daar werken weten dat ze ook mensen moeten redden... en uh, dat ze daarbij goed moeten helpen. In plaats van terug te sturen? In ja, in plaats van terug te sturen. Als die mensen recht hebben op bescherming, dan moeten ze die ook krijgen. Het monitoren van mensenrechten. Dus er gaat nou iemand uh, op uh, dagelijks uh, niveau zeg maar kijken... of die mensenrechten ook goed nageleefd worden. Er komt um, een gedragscode... En ze kunnen dus ingrijpen als ingrijpen als het niet goed komt. Maar moet ik me dan voorstellen dat iemand van Frontex gaat kijken hoe de, de lokale douaniers of grenswachten uh, hun werk doen? Uh, nou, het, het gaat om de, vooral om de gezamenlijke reddingsoperaties. Hè, dus waar ja, ja. men elkaar bijstaat. Uh, dat dat goed gaat. En uh, daar is dus een heel raadgevend forum voor opgericht. om dat uh, oh. te checken of dat lukt. Ja. Gaan deze Operu maatregelen ook iets veranderen aan de verschillende uh, opvanglocaties? Want dat is zijn ook de beelden die ik zie. Op Lampedusa, dat ongeveer half zo groot is als Schiermonnikoog. Uh, daar bleken eind augustus zo'n 225 minderjarigen te zijn ingesloten. onder wie een aanzienlijk aantal kinderen, jonger dan 13 en zelfs baby- en peuters. Kijk, als het aan ons ligt, moet daar ook gewoon verbetering komen. Dat hoort niet specifiek bij Frontex, maar dat hoort bij een asielpakket in zijn geheel. Ja. Om vluchtelingen op te, vak, uh, op te vangen. En wij, wij pushen daar heel erg op dat er nou uiteindelijk iets komt, dat er beweging komt. Maar een aantal lidstaten het ja. dwars. Ja, jullie willen dat er iets komt. En toch, ik hoor woorden als monitoren, dan denk ik al, nou, het zal zo'n vaart wel niet lopen. Uh, nou, het, het, moet, het, moet heel, het moet heel snel verbeterd worden. Kijk, we hebben nu een asielbureau uh, die, die, die gaat helpen bij het ondersteunen daarvan. Mm -hmm. Maar een heleboel landen, waaronder bijvoorbeeld Griekenland, maar ook Malta, Italië... Die, die hebben natuurlijk nog steeds met de opvang uh, problemen. Dan moeten ze in eerste instantie, moeten ze dat, uh, zijn ze daar zelf voor verantwoordelijk... maar de lidstaten op zichzelf moeten daar wel bij ondersteunen, zodat ze het ook kunnen doen. Want het ja. is natuurlijk wel zo, de landen met een zee, die hebben de pech dat daar de mensen binnenkomen. Ja. Dus daar moeten we allemaal verantwoordelijkheid voor nemen. Ja, voorstellen worden vandaag in stemming gebracht. Kan er nog iemand roet in te eten gooien? Kort, tot slot. Uh, nee, nee, nee. er is, uh, daar is uh, zeker algemene steun voor dit plan, dus dat komt okay. er zeker door. Hartstikke goed, dank u wel. Emine Boskoer, Europarlementariër voor de PvdA. Wij gaan naar het nieuws van 10 uur en daarna zijn we weer terug met aannemers. Uh, ja, voor aannemers in Nederland begint de tijd te dringen. Tot 1 oktober geldt namelijk met steun van de overheid nog een tijdelijke btw-verlaging tot 6 procent. En die gaat weer omhoog. Heel vervelend. Internet, langs Twitter, kranten, radio en televisie. Felix murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Nu zag ik ook dat je ongeveer 5000 volgers hebt op Twitter, maar nauwelijks twittert. Ja, dan hebben die volgers een probleem. Het kabinet doet eigenlijk wat de PVV wil en dat is de mensen angst aanpraten Dat mensen uit het buitenland onze banen inpikken en dat is helemaal niet zo. Als die deur inderdaad open gaat en we kijken volgende week naar buiten, wat zien we hier dan? Nou, dan zien we een vlek. Mensen warm maken voor iets, dat vind ik nog altijd het allerleukste dat er is. De Gids.fm. Straks tussen 11 en 12.